Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Nederlandse politie- en kinderrechtenverdrag als ze met minderjarige verdachten te maken hebben. Dat stelt de kinderrechtenorganisatie Defence for Children in een rapport. Volgens de instantie behandelt de politie kinderen vaak als volwassenen. Zo worden de kinderen na hun arrestatie te lang opgesloten en zitten ze in dezelfde cellen als volwassenen. Daarnaast worden ze niet verhoord door politiemensen en officieren van justitie die ervoor getraind zijn om met kinderen om te gaan. Volgens Defence for Children laat Nederland het opsporingsbelang zwaarder wegen dan het belang van het kind. Een Amerikaanse satelliet staat op het punt te vergaan in de dampkring. De satelliet draait sinds 1991 rondjes om de aarde, maar is versleten. Het grootste deel ervan wordt vernietigd door de hitte van de terugkeer in de dampkring, maar een paar grote onderdelen zullen waarschijnlijk overblijven. Ze wegen enkele honderden kilo's en zullen de komende uren inslaan op aarde. Waar dat gebeurt is niet uit te rekenen. Brokstukken zullen over een gebied van zo'n 800 kilometer neerkomen. Het wordt de grootste satellietinslag in meer dan 30 jaar.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 Zwaar mensen Ik ben mensen slimme mensen Bij mensen wij de leukste De allerleukste En bedankt daar zagen Ik ben de... It's a dream.